Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerleden moeten op dag 1 van hun vakantie toch aan de bak. Ze gaan in debat over het gevallen kabinet... Vlak voor het weekend trokken de coalitiepartijen de stekker eruit. Meerdere partijen vinden het de hoogste tijd dat premier Rutte oproepelt. En dus gaan ze een motie van wantrouwen indienen... vertelt de politiekverslaggever Roel Bolsius. De oppositie wil hem weg hebben, maar de kans dat die dan aangenomen wordt... acht ik wel klein, want om een meerderheid te krijgen... moet een van de voormalige coalitiegenoten ook instemmen... met die motie van wantrouwen. Nou, De VVD gaat dat in ieder geval niet doen. Ze zijn er niet helemaal gerust op dat de ChristenUnie dat ook niet gaat doen. Ze houden het voor mogelijk dat die... Dat toch gaan doen. De verwachting is in elk geval dat het debat nog wel een tijd gaat duren. En er zijn ook veel zorgen over het geflopte kabinet. Het demissionair kabinet mag geen grote beslissingen maken... en verschillende bedrijven, vakbonden en milieuorganisaties... zijn bang dat belangrijke dingen blijven liggen. Zoals de klimaatplannen. Je hoort vakbond VNO NCW. De klimaataanpak die moet door en dan met name de uitvoering van de klimaataanpak die eigenlijk al begonnen is, die loopt. Die eigenlijk juist weer gaan versnellen is. Het doen, dat moet echt, mag echt absoluut niet stilvallen. De partijen vinden dat er ook actie nodig is bij thema's als woningbouw en jeugdzorg. En online shoppen, een tikkie sturen of dingen regelen met je DigiD. Allemaal superhandig, maar voor sommige mensen is het niet te doen en dat zorgt voor stress. Bibliotheken komen daarom met hulploketten. Ook bij deze biep is het vaak druk met mensen die er online niet uitkomen. Er zijn nog een, tussen 2,5 en 4 miljoen mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om die websites van de overheid zelfstandig te bezoeken mm -hmm. en ook actie te ondernemen daaruit. En tot wat voor problemen kan dat leiden? Um, dat ze um, uh, dingen laten liggen of dingen vooral missen waar ze recht op hebben, zoals huurtoeslag. Ja, huurtoeslag, maar ook zorgverzekering kiezen. En vooral 65-plussers lopen vast. Maar ook mensen die veel moeite hebben met. Lezen en schrijven, en het weer nog in het westen: zon in het oosten is er wat meer bewolking. Maar vanmiddag dan trekt het daar ook open, al zijn er wel wat stapelwolken. Tot 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file nog in Noord-Holland. Ik sta op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Petten en Schoorl daar staat 2 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Te lo dije bien que ha Permanece en escucha. Permanece en escucha. Doce de la noche en la Habana, Cuba. Onze de la noche en San Salvador, en El Salvador.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 Toro brilla. Remedio chino e infalible. Ja, dit was uh, Manu Chao met Magustas 2.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 Yes. <laughs> En uh, uh, ik ga een beetje praten over de voorbereidingen. Uh, groot uh, evenement, dus, uh, met veel deelnemers. Want we zouden eigenlijk volgens het programma... Dit uh, is ja. verspreid via zo'n verspreid. Uh, en de app van ZFM zouden we praten met Marik Janssen van de Stichting Duinbouw. Maar het, die niet gisteren uh, avond ja. even weten dat hij geen tijd had. Nou ja, goed, dat ging over die uitspraak van de Raad van Staten. Waarschijnlijk hebben iedereen nog wel gevolgd over de stikstof... en het leefgebied voor de salamanders, et cetera. Nou, dat is allemaal van tafel geveegd, dus...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 en en amendementen. Amendementen, of amendementen, sorry, dankjewel ja. Belinda. En de motie van december is gezegd, wij, wij vragen een voorstel waaronder retributie. Dat is wat anders, wij eisen of wij vinden dat er retributiebelasting moet komen. En wij zien dus een voorstel.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 Even kijken, ja uiteindelijk zijn jullie samen met C en D66 twee zetels die echt GroenLinks. kritiek tegen, <laughs> ja. ook GroenLinks? Ja dus die GroenLinks in de, die, die heeft inmiddels, beeld. nou ja we hebben daarna, uh, kont, uh, heeft GroenLinks contact met ons gezocht en gezegd ja. van joh hoe staan jullie erin en hebben we gelijke kritiek. Je kunt ook bij de, uh, het agenda onderwerp voor komende dinsdag zien dat er ja. technische vragen zijn gesteld door ons alle drie. Uh, nou ja we gaan zien wat er uitkomt. En uh, als we dan even gewoon realistisch kijken, dan gaat het er gewoon komen, die retributie. En ja. wordt het ook aangenomen. Uh, wat, gaan die, uh, wat gaat Zee samen met de andere twee partijen doen om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 Nou, volgens mij zijn de kaarten geschud, laat ik het maar zo zeggen. Ik verwacht dat uh, uh, ZD60 GroenLinks tegenstemmen en de overige partijen voor. Ja, en dan is het, uh, ja, het klaar. Ja. Ja. Dan is het aangenomen. Het ja. enige wat we dan kunnen doen is naar de toekomst kijken en, en uh, zien wie er gelijk heeft. Dat klinkt altijd een beetje. Ja, een maar beetje het is, gaat het niet om Nee, dat, Daarom zeg ik ook: het ik klinkt een beetje nark, bedoel uh, ik het niet. Maar weet je waar, waar ik het ook wel vind waar we naar moeten kijken? Stel dat er nou ergens een ontwikkeling is. Hè, voor, voor zeg maar Op een plek dat iemand woningbouw wil. En het is nu, heeft bestemming natuur. Kan niet, noemen we dan maar gras. Als iemand daar plannen heeft.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 niet uh, de F1 aan zich niet maar de potentiële investeringen die uh, de, de uh, directie van het circuit zou willen doen, zou wel eens onder druk kunnen komen te staan. En nou, bet, geloof ik betreft, ook uh, niet. Wat betreft jullie partijen komt de F1 er gewoon ook ja, na hoor. 2015. Ja absoluut. Oh ja, ja. voor de race en hebben ze een verzond, goed. Oké, okay, uh, nou, we hebben net al een beetje besproken wat, uh, wat de invoering betekent. Iets duurder kaartje gaat de bezoeker niet uh, heel veel van merken. Uh, maar een belangrijk onderdeel van het besluit tot slot nog is dat het ook voor andere evenementen gaat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 Je mag, alles, je mag alles aan me vragen en ik zal ja, ja, ja. overal antwoord op geven. En uh, ik verzin ook wel eens dingen die achteraf niet waar blijken te zijn, maar dat hoort bij sterke verhalen. Morgen zondag 9 juli, dat is om middag, morgen, uh, zondagmiddag om 3 uur, hebben we dus concert in de Protestante Dorpskerk op het Dorpsplein hier.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 Okay. Misschien weet of je of er ooit Ja, kan. ik ken nee, er wel nee, één nee, nummer hoor. van. Ja. Ja. De poppies. En die kwamen naar Amsterdam. En ik zat met mijn zusje op een, op een uh, basisschool. En er werd gezegd. Jongens en meiden. Wie wil een poppy te logeren dat hebben voor twee dagen? <laughs> Want die moet ondergebracht worden. En toen hebben wij dus zo'n poppie. En wij spraken nauwelijks Frans. En dat jongetje sprak nauwelijks Engels. En we hebben dat twee fantastische dagen met het jog gehad. Ja. En die hebben daar optreden gedaan. Dus ik weet hoe leuk het is. om En dat is dus eigenlijk een soort. Uh, je hebt best wel een gebruik.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 Uh, informatie morgen van 3 tot 5 in, ja. in de protestantse kerk uh, ja. uh, nou, zoals het altijd fantastisch klinkt en het is cool, dus uh, kom het, er naartoe het is cool en <laughs> uh, het kost 10 euro André. Nou, maar voor is... die 10 euro krijg je van ons een kop koffie of thee, nou ja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 Richting uh, Katwijk en richting de Namboei En uh, we hebben hier spectaculair voor alle badgasten. hebben we uh, vliegende kitesurfers eigenlijk. die hier uh, ja, voor Zandvoort langs zitten. Ja, leuk. Het evenement is ontstaan in Bloemendaal, begreep ik. Ja. Uh, in 1977 was het Brom Dijkshoren die, uh, ja. die dat regelde. En toen ging het van Panassia naar het uh, ja, voormalige TV-station uh, Rem-eiland. Precies. Uh, wat er niet meer staat, want er staat in Amsterdam tegenwoordig. Ja, klopt, het is nu een heerlijk restaurant, die ook overigens wel leuk uh, twee diners hebben aangeboden voor de winnaars van. Oh, vandaag. dat is hartstikke ja. leuk, ja natuurlijk. Ja, dus dan en... ga je toch een beetje nog naar het eiland. Ja, en, uh, tegenwoordig uh, moeten ze een boeien ronden, ja, zeg maar. Ja. Hè? Ja, er ligt daar uh, 2,5 mijl uh, ongeveer voor er ligt een grote, er ligt een grote boeien. Dus ja. dan 22 22 boeien. En daar uh, moeten de deelnemers schermen omheen uh, sturen. de kan hem aan want de foilers de blijven hier meer in de buurt. Ja, En foilers zijn. Uh... Dat zijn, die, uh, ja, zijn eigenlijk side uh, surfers, dus ja. met een vliezer en een bord, maar onder die boord zit een soort van pin, waardoor ze eigenlijk bijna boven het water zitten. Ja, want we zagen we net een gaan, met zo'n soort matras erbovenop. Ja. Die ging nog hartstikke hard. Ja, de, de, die lui gaan, dat komt wel 60 km per uur. Ja. Ja, Zelfs met maar, zo weinig wind. ja het is, het is uh, winkelaf 2-3 denk ik, de ja. hoogheid 2 denk ik eigenlijk. Oostenwind, ja. uh, Oosterwind, is dat, is dat uh, goed voor deze race? Nee, niet echt, want we hadden meerdere klassen, uh, uh, en bepaalde klassen kunnen met aflomige wind, dus met oostenwind mm -hmm. kunnen ze gewoon om veiligheid reden, kunnen we ze niet naar buiten. Oké, okay. hoeveel kratten maanden doen mee mee eigenlijk? Uh, 35. Oké, okay, vorig jaar waren het er nog meer, 45. Ja, ja, ja, ja. Jaar. Maar de, de storm van afgelopen woensdag heeft niet geholpen, want ja. Ja, dus er is dus wel wat uh, schade aangezicht van verschillende boten. Oh, op die manier. Dus is wel ja, wel ik, wel ik, ik, ik zag hier ook nog uh, mensen, uh, na zien we nog hier gebeuren, dat uh, ze helemaal hun boot moeten uitschetten. Ja, want die zitten uh, helemaal uh, onder de zon. Ja.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 Uh, met elkaar verdeeld, zodat het helemaal veilig is. Ja, top. Hey, uh, uh, uh, mensen kunnen het ook volgen, hè? Je ja. een live stream ja. gezien uh, op jullie site. Klopt. Hoe, hoe kunnen ze dat volgen? Ja, we, hebben de, we gaan het live verslag doen van, uh, uh, van de hele recht op, uh, op YouTube. Dus als je zoekt naar uh, Rondje Rem in YouTube, dan, uh, dan ga, je ons, uh, ga je ons vinden. Okay. En dan uh, gaan we ongeveer vanaf 4 12 gaan we uh, het live uitzenden en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 is het nou een of Gaat het echt om uh, de eer? En, uh... nou, het leuke is dat eigenlijk dat ook wat mooie van dit schingen... Daar staat er altijd niks. Dus je hebt, uh, dat zag je net hè? Die, die grote vliegende uh, uh, kites die al kwijt, Dat zijn echt heel, dat zijn Nederlandse toppers. En ook bij de zijde dus zitten er, er zijn een paar Nederlandse toppers bij.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 is het nou heen makkelijker of terug makkelijker met deze wind? Nu heen makkelijker, omdat uh, het wordt, uh, wordt app, dus de, de stroom uh, in zee duwtje, zeg maar, ja, naar het ja. zuiden. Uh -huh. En uh, terug wordt de uitdaging, dan moet er steeds een stroom in. Ja. Nou, op dit moment worden de foilers, dacht ja. ik, uh, geïnstrueerd, hè? Uh, is er nog veel verschil tussen katamaras en foilers, of? Nou ja, de katenaal sturen we dus helemaal naar Katwijk. En de foilers houden we eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen ook in overleg met de KNRM en met de Rundstraat. Dat houden we meer hier in de buurt van Zandvoort. Oké, okay, nou de start is om 12 uur hè? Ja. Dus als mensen nog willen komen kijken, dan zijn ze van harte welkom. Want volgens mij is de start zeg maar, ook vrij spectaculair. Ja, je nou, de, de boten starten hier rechts voor, uh, rechts voor het brand van Zandvoort. Dus dat kun je heel erg mooi zien. Dat kunnen eigenlijk alle badkasten ook heel mooi zien.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 Ja, dat ja, is uh, ja, de uitpost van de ZTB. Ja, nou ja, die ja. moet iedereen kunnen vinden. Ja, hippie tussen Hippie -tussen en Koba, uh, uh, uh, uh, uh, Cabo in. Cabo, ja, dat is allemaal ja. nieuwe naam, hè? Ja, hoe goed dus, dus, hoe goed, hoe goed Cabo in, dat is het. Oké. Okay. Nou, Jan-Willem, hartstikke bedankt. Uh, veel succes met de organisatie. Dank je wel. En heel veel uh, plezier vanavond uh, bij de barbecue. Ja, Bij Elja jij pijl, ja. Nou, dat dat de Spaanse te temperaturen, dus niks in de hand. Hartstikke bedankt en uh, Ja, leuk dat u bent. Ja, graag, graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Nou maar dit was het vanaf uh, de, het strand. Ja, uh, het, het, het klonk, al, uh, klonk al erg leuk en interessant en dat het al zo lang bestaat vooral. Ja, zeker ja, vanaf 1977. Hè. De, wat Jan Willem zei, bijna 46 jaar, dat is uh, toch wel een, uh, een behoorlijke tijd natuurlijk. En uh,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 Nou ja, we, we hadden het net over iemand die zijn boot aan het uitscheppen wordt, die heeft hem nu, uh, uiteindelijk uh, heeft hij hem uh, vrij. Hij ja. is nu proberen uh, weg, maar is helemaal onder het zand. Ja, Het heeft natuurlijk ook uh, geweldig gestormd en uh, uh, heel veel zand is er uh, uh, uh, over die boot heen gegaan. En, ja.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 ja, het is een schitterende dag op het strand natuurlijk. Dus een strand was het ook. Hartstikke mooi, dankjewel Hans Bortman. Hans Bortman vanaf locatie van de watersportvereniging voor Rondje Rem. De hele dag vandaag en morgen. Ja, en morgen inderdaad. nog zijn er ook nog races. Dus iedereen van harte welkom. Ja, dankjewel. Oké, graag gedaan. We sluiten het uur af met een stukje muziek. Misschien wel twee, we weten het niet. En zometeen in het tweede uur hebben we het inderdaad nog even over die storm... En spreken we spreken nog twee hele andere interessante items. Tot zometeen na 11 uur.